voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Oho. Michel Koenen met het NOS Journaal. In Drachten is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie is het slachtoffer er slecht aan toe. De daders gingen er vandoor. Vermoedelijk zijn ze een jaar of 16. Na het steekincident gingen omstanders met elkaar op de vuist. En daarbij raakte een agent gewond. Hij is in de ambulance behandeld. Elektrische auto's zijn populair en vooral deze maand ziet de branchevereniging BOVAG een ware run op de wagens. In de eerste drie weken van december was bijna de helft van alle verkochte nieuwe auto's volledig elektrisch. En volgens de BOVAG komt dat door de nieuwe belastingregels die eraan komen. Vanaf 1 januari wordt de bijtelling op elektrische auto's verdubbeld. De autobranche verwacht dat in het hele jaar 50.000 nieuwe elektrische auto's worden geregistreerd... Vooral Tesla's zijn in trek. Daarvan zijn dit jaar 30.000 exemplaren verkocht. Israël staat christenen op de Gazastrook toch toe om met kerstheilige plaatsen in Israël te bezoeken. Twee weken geleden kondigde Israël aan dat de gelovigen wel naar het buitenland mochten reizen tijdens de feestdagen... maar niet naar Israël of de westelijke Jordaanhoever. En daardoor konden ze niet naar plaatsen als Bethlehem of Jeruzalem. Christelijke leiders in Jeruzalem hadden geprotesteerd tegen het verbod. Er waren vier wedstrijden in de eredivisie vandaag. Vitesse is dankzij een 3-0 overwinning op VVV Venlo twee plaatsen gestegen... en gaat als nummer 6 de winterstop in. Eerder vandaag klom Feyenoord naar de vijfde plaats... nadat de Rotterdammers in Utrecht wonnen met 2-1. FC Utrecht versloeg FC Emmen thuis met 2-0. Ajax won thuis met 6-1 van ADO. En door die overwinning heeft Ajax weer afstand genomen van nummer 2 AZ... dat gisteren bij Sparta verloor met 3-0. Het weer, vanachter is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt na een graad of zes. Morgen buien, maar ook wel zon. Het blijft stevig waaien en het wordt opnieuw zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu de nacht.